8 uur. Het NOS-journaal. Dick ter Hark. Kritiek, Eurocommissaris Kroes op kabinet. De voormalige First Lady Betty Ford overleden. En apen ontsnapt in Artis. Eurocommissaris Kroes vindt dat het kabinet minder kritisch moet zijn over Europa. In een interview in de Telegraaf zegt Kroes dat de kritische wind uit Nederland sinds het uitbreken van de Griekse crisis in Brussel niet onopgemerkt is gebleven. De toon van bijvoorbeeld minister De Jager is anders dan zijn voorgangers, zegt de VVD-politica. Het zou het kabinet sieren om Europa ook te verdedigen en niet alleen geld terug te vragen, zegt de eurocommissaris. Kroes benadrukt dat Nederland enorm heeft geprofiteerd van de open markt in Europa. Ze vindt dat het kabinet juist meer de boer op moet om te vertellen hoeveel goeds de EU heeft gebracht.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 en met het vliegtuig teruggestuurd. Honderden andere werden op buitenlandse vliegvelden geweigerd... op vluchten naar Israël. 300 activisten werden naar verhoor wel toegelaten. Ze willen vanuit Israël doorreizen naar de westelijke Jordaanhoever... om daar hun solidariteit met de Palestijnen te tonen. De Flytella is een alternatief, alternatief voor de Flotilla, de poging om met tien schepen vanuit Griekenland naar Israël te varen... om de blokkade van de Gaza-strook te doorbreken. De Grieken hebben de schepen verboden uit te varen.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 De dierentuin Artis laat een ontsnapte aap vrij rondlopen door het park. De kuifmakaak, een vrouwtje, nam woensdagavond samen met een mannetje de benen... toen verzorgers de kooi niet goed, afge niet goed hadden afgesloten. Het mannetje vluchtte de Amsterdamse dierentuin uit... en kon met veel moeite worden gevangen. Het, het, het beest maakte het goed. Het vrouwtje bleef in de dierentuin rondhangen. Artis houdt haar goed in de gaten en laat haar voorlopig vrij rondlopen.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 De A50 Eindhoven richting Ost die is dicht bij Knopend Ekkersweijer. Daar is een trekker met oplegger geschaard. Verkeer kan er via de af- en de oprit langs. De N44 Wassenaar richting Den Haag is dicht bij de aansluiting met de N14. Dat heeft te maken met technisch onderzoek. Verkeer via de A44 richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf Knopend Burgerveen via de A4 en de A12. Opruiming bij expert. En we verpletteren de prijzen.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 m.imatching.nl e matchingnl Are you smart enough? Het NOS Radio 1-journaal. Met Tim Overdik. Goedemorgen, we zijn bij de geboorte van een nieuw land. De boerling heet Zuid-Soedan, met als hoofdstad Juba. Voor het kraanbezoek leggen we contact met onze correspondent Koerlin lindijer Minder parlementariërs in Den Haag. Kan dat? De Tweede Kamer van 150 naar 100 zetel... De Eerste Kamer van 75 naar 50 zetels. Straks een discussie met een voor- en een tegenstander. Het nieuws van afgelopen nacht. Betty Ford is overleden. Ze werd voor het Nederlandse publiek misschien vooral bekend... door de oprichting van het Betty Ford Center... waar beroemdheden zich laten behandelen voor hun alcoholverslaving. Betty Ford was de vrouw van Gerald Ford, president in de jaren 70. een Post, goeiemorgen. Goeiemorgen. Amerika, deskundige. Toen werd ze ook bekend hè, in de jaren 70. Waar kwam ze eigenlijk vandaan? Ja, Tim, deze dappere, tegendraadse sociale hervormer. kwam uit een keurig middenklasse gezin, uit het Middenwesten, uit Grand Rapids, Michigan. Haar, haar familie had een, had een meubelfabriek. Dus zo moet je haar een beetje plaatsen. Dus wel een, ja, een hele bijzondere vrouw. Wat maakt haar dapper? Ja, weet je, uh, zij heeft in haar, in haar leven meegemaakt ...op 16-jarige leeftijd dat haar vader overleed aan een koolmonoxidevergiftiging in een garage. En haar moeder kwam er alleen voor te staan. En, en toen zag ze hoe vrouwen en ja, in een achterstandspositie verkeerden. He, alleen al als je kijkt naar het mindere salaris dat haar moeder dan verdiende. In een gelijkwaardige uh, positie met een man vergeleken. Dus dat heeft haar ogen geopend. En, en vanaf die tijd is er echt een soort van sociale strijd begonnen... Ze koos ook voor haar eigen danscarrière. Trok ook naar het verdorven New York in zekere zin. Kwam in Carnegie Hall uh, terecht. Uh, dus had wel het uh, nodige talent. En direct ook weer die, uh, die sociale variant. Want ze gaf ook les aan uh, zwarte kindertjes. En uh, slechthorende en slechtziende uh, kinderen. Dansles. Dus dat zie je dan gelijk. Totdat ze in ja, de jaren na de Tweede Wereldoorlog Gerald Ford ontmoette. En ja, uiteindelijk werd ze dan. Uh, naar het Witte Huis geroepen. En was er toen al een tegendraadse hervormer, zoals u haar betitelt? Ja, weet je, dat, dat zat er dus heel erg in. Alleen wist het grote publiek het nog niet. Ja, en, en had, het Amerikaanse ze werd een beetje op het verkeerde been gezet. Omdat ze in interviews aangaf, toen ze first lady werd, uh, van nou, uh, als het dan zo nodig moet, dan maken we er wel wat van. Nou, dat heeft, heeft men wel geweten. Want een paar weken nadat ze in het Witte Huis uh, zat... Er werd getroffen door borstkanker. En in een land waar men niet gewend was daar zo open over te spreken. Ja, kwam Betty Ford voor de televisie. heel precies vertellen wat er aan de hand was. en ook andere vrouwen in Amerika waarschuwen. En dat is uh, in publieke zin het begin geweest van een sociale strijd. Ja, tot en met uh, het bespreekbaar maken van seks voor het huwelijk... Uh, de abortusissue, zoals voor een vrije abortus. En ze hoorden dus ook heel erg bij de wat progressieve vleugel... van de Republikeinse partij en in allerlei uh, campagne-events. Maakt, maakt dat het zo opmerkelijk ja. dat ze als vertegenwoordiger... van een bepaalde vleugel binnen de Republikeinse partij zo uitgesproken was, in het licht van het feit dat een first lady... eigenlijk vooral niet meer hoeft, uh, hoort te doen als het uh, bakken van koekjes? Ja, stand by your man. Hè. Ja, weet je, het heeft niet zo lang geduurd dat presidentschap van, van Gerald Ford, eigenlijk maar twee jaar. Hè. Dus, dus dat zouden zou er, ja, dat, dan een beetje opbreken zou je kunnen zeggen. Maar ja, ze, heeft, ze heeft echt wel hele grote indruk gemaakt door inderdaad dat tegendraadse uh, leven te leiden. En ja, ze werd ook door, door conservatieve Amerikanen uh, get, betiteld als no lady. Hè. Dit is eigenlijk niet vrouwelijk als je je zo... ...als een sociale hervormer opstelt. En, ja, we kennen inderdaad van haar natuurlijk uh, ook de Betty Ford uh, Center in Californië. Uh, en daar kwam ze ook heel erg open voor uit. En na het presidentschap ja, werd wel duidelijk dat ze aan alcohol en, en, en pillen verslaafd was. En ja, ook, ook in die jaren, een beetje als een soort van blanke Oprah Winfrey... ...maakten ze dit bespreekbaar. En daar waren nogal wat mensen toen verbaasd over... Maar... Ja, ze werd uiteindelijk op handen gedragen tot uh, op de hoge leeftijden die ze bereikt heeft. En ze werd 93 jaar. Ze overleed afgelopen nacht. Willem Post, dankjewel. We Vanaf vandaag is de wereld een staat rijker. Zuid-Soedan is zelfstandig geworden. U hoorde ze juist een stukje van het nieuwe volkslied. Na meer dan twintig jaar een bloedige oorlog met het noorden te hebben gevoerd, heeft het zuiden zich nu echt losgemaakt. En ter gelegenheid daarvan besloot de VN-veiligheidsraad gisteravond een extra vredesmacht van 7000 soldaten naar de nieuwe staat te sturen. Corsment Koert Lindijk is ondertussen bij het feest in Juba, de hoofdstad van Zuid-Soedan. En hoe ziet het er daaruit, Koert? niet goed. Ik, uh, ik sta bij het mausoleum van uh, John Garang. Hier hebben tienduizenden, tienduizenden mensen zich uh, verzameld, mooi opgedost met rode schoenen. Zitten pakken, paarse, paarse dassen, iedereen ziet er prachtig prachtig uh, uit. En we zitten hier te wachten in de zon op, uh, op het feest dat, uh, dat gaat uh, beginnen. Dat is het officiële feest. Afgelopen nacht om twaalf uur spontaan brak het gejubel uit. Iedereen roste door de straten, toeterende auto's. En toen dat een beetje begon af te zwalken... Dat geluid, toen hoorde je om vier uur vanochtend hoorde je nog steeds plechtig gezang vanuit de verschillende kerken in, uh, in dit land. Iedereen in heel grote feeststemming. Neemt niet weg dat de VN-veiligheidsraad besloot tot het sturen van 7000 VN-soldaten. Waar zijn die voor nodig? Kan, kan de Zuid-Soedanese regering het zelf nog niet aan? Ja, de Verenigde Naties hebben eigenlijk, moeten toch vaststellen, in de afgelopen vijf jaar als het ging om uh, het waren van de vrede. Zowel hier in zuid soedan uh, als in delen van noord soedan waar deze VN-soldaten ook waren gelegen zijn gevechten uitgebroken. Ik zie een spanbord ergens staan van steun de bevolking van de Nuba Mountains. De Nuba-bergen, juist daar zijn uh, dat is in het noorden van uh, uh, in noord soedan het zuiden van het noorden daar zijn vorige maand uh, ja, misschien moet je zeggen, gevechten uitgebroken. Maar daar wordt een volk verwant aan de Zuid-Soedanese. De Nuba's worden op dit moment achtervolgd. En dat uh, door het Noord-Soedanese leger. En daar heeft de, hebben de VN-troepen eigenlijk naar staan te kijken. Het gaat niet zozeer om. Het uh, handhaven van uh, de orde, want daar hebben ze niet, zijn ze niet in geslaagd. Wat ze hier wel brengen is een hele infrastructuur. Dit is een land zonder uh, verhaarde wegen, zeker nu in het regenseizoen. En dan zijn de helikopters van de de naties, de vliegtuigen, de auto's. Daar maakt iedereen gebruik van, ook Zuid-Soedanese. En in uh, die zin zal uh, de aanwezigheid van de VN-macht... In de komende paar jaar hier wel degelijk een verschil naar uitmaken. De aanwezigheid vandaag op het feest wellicht. Uh, president Bashir van het Noorden, gaat die komen? De vlag van Noord-Soedan die hangt nog. Die gaat straks naar beneden en dan gaat de Zuid-Soedanese vlag de lucht in. Bashir moet daarvoor aanwezig zijn. Hoewel. Uh, je ja, eigenlijk van iedereen hoort, ook in regeringskringen... dat men uh, om een allebei sieren als losmisdadigen ziet... ziet men toch het symbolische belang... ...van zijn aanwezigheid hier... ...dat hij straks die vlag van staan die zou worden gestreken... ...dat hij die in ontvangst neemt, in zijn koffertje stopt... ...en mee naar Gartoum neemt. Dus hij wordt toch gezien als de eregast hier... Uh, Beshir heeft uh, in de afgelopen 48 uur nog een keer verklaard... ...wat hij komt. Dus zijn aanwezigheid wordt van heel groot belang geacht... Om Officiële erkenning te krijgen van het noorden. In de hoop dat daarmee de relatie met het noorden ook niet al te vijandig zal zijn in de komende paar jaar. En dat gaan we zien vandaag, maar vooral ook de komende jaren. Dankjewel, Koert Lindijer vanuit de Juba. Afgelopen nacht was de eerste van drie optredens Popster Prins op North Sea Jazz. Zo direct het verslag. Bij het verkeer op zaterdagochtend. Jolanda van de Velden van de ANWB. Goedemorgen. Een uh, afsluiting op de A50 Eindhoven richting Os. De weg is dicht bij knooppunt Eckersweijer. Daar is een vrachtwagen met oplegger geschaard. Verkeer kan er gelukkig wel via de af- en de oprit langs. De N44 naar richting Den Haag. Die is dicht tussen de aansluiting met de N14 en Duindicht. Heeft te maken met technisch onderzoek. Verkeer op de A44 richting Den Haag kan het beste omrijden vanaf knooppunt Burgerveen door via de A4 en de A12 te rijden. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. Het was een bijzonder gezicht op het voerplein van Ahoy. Terwijl binnen het North Sea Jazz Festival in volle gang was... zaten die-hard Prince-fans voor de ingang te wachten. Ze kwamen alleen voor een grote held... die drie avonden het afsluitende concert verzorgd. Voor het eerst in de geschiedenis van het North Sea Jazz... was het mogelijk om een kaartje voor één concert te kopen. Henrik Willem-Hofs was binnen en buiten. Jullie waren de eerste hier. Ja, vanmorgen om uh, tien voor negen waren we hier te plaatsen. En nu lang wachten. Kwart over één uh, staat hier gepland om te beginnen. En uh, als het goed is gaan de deuren om half één open. Dus uh, daar richten we ons helemaal op. We zitten lekker op uh, vuilniszakjes hier. Eerst wel iedereen daar lekker naar binnen gaat om alle artiesten kijken. Ja, we willen ook toch wel graag, heel graag voor staan met Prins. Ja, er zijn dus Prinsliefhebbers, denk ik, die niks aan Noordsey Jazz vinden. Dus ja, dan ga je niet uh, voor Noordsey Jazz. Dan pak je een stoeltje. Pak je stoeltje. Ga je lekker buiten zitten wachten tot uh, kwart over een zijn. <laughs> Jan Willem Luijken, festivaldirecteur van het North Sea Jazz. Aparte situatie als je zo naar voren kijkt. Aan de ene kant staan alle mensen voor het North Sea Jazz Festival. En daar wordt een groepje toch steeds groter met mensen die eigenlijk maar op dat ene concert wachten. Ja, leuk toch? Ik vind niet dat die eigenlijk verplicht op het festival zouden moeten rondlopen. Nee, want het is ook nog zo dat, uh, dat we natuurlijk ook financieel... de hele boel mogelijk hebben moeten maken. Dus het is ook een ja. middel om, om, uh, om Princey te krijgen. Binnen gaat het festival gewoon door. Chanel Monet geeft een spetterende show... Bibi King is inderdaad een oud man, maar krijgt nog steeds de zaal plat. En op een van de buitenpodia speelt Ruben Heijn, terwijl het pijpenstelen regent. Regent? Hoe zit het eigenlijk met de Prince Fans buiten? Het wordt al uh, drukker, hè, zoals je ziet. Maar ook natter. Gelukkig hebben we een cel. Binnen is het heel gezellig, kan ik zeggen. Ja. ja. Oké, okay, nou hier is het nog gezelliger. Met een welgemeend Goedemorgen stapte Prins om een uur of twee het podium van Noordzee op. Hij gaf een stevige afterparty. Gastoptredens van Maceo Parker en Larry Graham en verder een potpourri van eigen hits, controversy, musicology. Maar ook disco klassiekers zoals Le Freak en Play That Funky Music. Toch waren er na afloop wel een paar kleine kritische kanttekeningen. Het was veel te hard, ja. We zaten aan de zijkant en je kon het gewoon bijna niet verstaan wat hij zong. Dus uh, dat is heel jammer. Ja, Vond het wel mooi? Bent de Prince is altijd super, alleen ja, je kan de tekst gewoon niet verstaan. Hij dus... ja, deed uh, vrij weinig eigen nummers. Ik kwam van Prince en al die gasten optreden, dat was ook helemaal niks. En terwijl de die-hard-fans nog binnen staan te wachten... Op meer dan een glimp van hun superheld maakt de veegwagen het voorplein van Ahoy schoon voor de tweede dag van Noord-CTS. En dat sprak Henrik Willem-Hofs om kwart voor vier vanochtend. Vanavond en morgenavond treedt Prins weer op. Als er in de toekomst een Nederlandse bank in de problemen komt... dan moet zo'n bank veel makkelijker in stukken gesplitst kunnen worden. Het spaargeld kan zo worden geïsoleerd... van andere, meer risicovolle activiteiten van de bank... zegt minister De Jager van Financiën. Dus op die manier zorgen we dat spaargeld van consumenten... Wat, wat die ze in vertrouwen bij zo'n bank hebben neergezet in Nederland... dat het veel veiliger is dan dat je dat niet kan scheiden. Dus een bank moet zorgen dat hij heel snel in de tijd van crisis... dat we dat kunnen opsplitsen, dat we dat kunnen ringvensen... zodat uh, dat spaargeld veiliger is dan nu. Minister Diager die wil dus dat banken zich nu al gaan voorbereiden op zo'n splitsing. Harald Beinink, goedemorgen. Goedemorgen. Hoogleraar Banking and Finance aan de Universiteit van Tilburg. Hoe ingrijpend is dit voor de Nederlandse banken? Nou, Ten eerste wil ik even zeggen, ik, denk dat de, ik heb het actieplan gelezen, wat gisteren gepubliceerd is. Het is, geen, uh, het is een heel goed plan uh, wat erin zit. Kijk, het is natuurlijk zo, ja, hoe ingrijpend het is, is het? Kijk, formeel is het natuurlijk zo dat uh, spaargelden nu ook onder de post uh, systeem vallen. Maar het en gaat daarmee om. Hè, dat is al zo, maar je wil, uh, het is, en uh, op deze manier willen ze het wat veiliger maken. Maar het gaat ook met name om, zeg maar, dat ringfencen, zeg maar, het kunnen. Uh, afscheiden van zeg maar uh, van het postergrantiesysteem uh, van de rest van de bank heeft natuurlijk iets te maken met het feit als een bank in problemen komt dat je zeg maar die bank, namelijk het, uh, het, het belangrijke gedeelte, het nutsbankgedeelte uh, door kan laten werken dus het heeft ook vooral mee te maken dat je zorgt dat, uh, dat obligatiehouders verliezen nemen, dat je de bank kunt uh, de minder riskante zaken activiteiten kunt afsplitsen van de riskante activiteiten. Goed, u noemt het een goed plan maar is het daarmee zeker als, als dit wordt in Gevoerd, dat wij als consumenten altijd bij ons spaargeld kunnen komen? Nou, dat is dus het, het, is, het is dus zo dat nu dat spaargeld ook al verzekerd was. Maar wat ze natuurlijk ook aan het doen zijn, is mocht een bank in de problemen komen... dat het dan ook eh, dat dat spaargeld beschikbaar blijft en ook eerder kan worden uitgekeerd. Zoals we hè, gezien hebben bij eh, het faillissement van DSB... Eh, hadden we situaties dat eh, houders van spaargeld lang op het geld moesten wachten. Relatief lang. En dat wil je ook verkorten. Ja, Denkt u dat de banken er blij mee zullen zijn? Nou, het is deel, deze, deze hele agenda is natuurlijk een reactie op de grootste financiële crisis die we hebben gezien uh, sinds de jaren 30. Het is, de, het is deel van een heel pakket van hogere eisen die banken moeten hebben. Ze moeten hogere kapitaalbuffers hebben. Je probeert ook, zeg maar, als een bank in problemen uh, komt, om uh, op een handige manier verliezen te kunnen opleggen aan de obligatiehouders van de banken. Daar zit namelijk in de notitie iets van een, een manier om gestructureerd ook uh, vroeger, te kunnen ingrijpen. Als die obligatiehouders meer verliezen uh, gaan, uh, kunnen gaan dragen, betekent ook dat zij meer prikkels hebben om zeg maar de risicograad van de banken goed in de gaten te houden. Maar, en maar, daar als... heeft het dus ook mee te maken. Het heeft ook met name te maken met het voorkomen van crisis. Ja, ik wil zeggen, als we dit voor de crisis hadden gedaan, welke problemen waren dan voorkomen? Nou, je kunt nooit helemaal zeggen of we dan deze hele crisis hadden uh, zeg maar, kunnen voorkomen. Het is wel zo dat uh, een groot deel van de voorgestelde maatregelen. Uh, voor een deel waren die al in Amerika geïmplementeerd. Maar ten tweede, in de academische literatuur, hè, zeg maar in, met name in de Verenigde Staten en Europa, werd over al deze zaken van gestructureerde uh, vroegtijdige interventie, uh, ringfencing, waren al heel lang zeg maar voorstellen circuleerden. Alleen we hebben gewoon, ja, triest is een beetje toch, maar dat we de crisis nodig hebben gehad om deze zeg maar voorstellen op tafel te krijgen. Ja, eerst een ongeluk, dan een verkeerslicht. Precies. Harald Benning, ik dank u hartelijk voor deze toelichting op het plan van minister De Jager. Het is de bedoeling om een interventiewet aan te nemen in 2012... waarmee het ministerie van Financiën en de Nederlandse Bank die nieuwe bevoegdheden kunnen krijgen... waarmee dit plan mogelijk zou kunnen gaan worden. Het kabinet wil zowel de Eerste als de Tweede Kamer kleiner maken. Het staat al in het regeerakkoord en gisteren heeft het kabinet het hiervoor noodzakelijke wetsvoorstel ingediend. De Tweede Kamer gaat van 150 naar 100 Kamerleden. De Eerste Kamer van 75 naar 50. De Tweede Kamer is sterk verdeeld aan de telefoon. Twee Kamerleden. Pierre Heinig van de P Partij van de Arbeid. Goedemorgen. Goedemorgen. Voor of tegenstander? Sorry? Voor of tegenstander? Tegenstander. En ander, de andere kant van Lijn, VVD'er Joost Taverne. Voor- of tegenstander? Voorstander. Begin ik met meneer Heijnen, de tegenstander. Waarom bent u tegen? Nou, de Kamerleden werken keihard. Ik denk dat gemiddeld zo'n 60 uur per week... dus met 100 Kamerleden is er minder tijd beschikbaar... om de regering te controleren. En dat moet, want dat is nu eenmaal ons bestel zo geregeld... dat we volksvertegenwoordigers hebben... die de uitvoerende macht controleren op hun voornemens en op hun uitvoering... Maar belangrijk is ook dat je in die Kamerleden voldoende mensen hebt die het land ingaan om uh, herkenbaar te zijn voor mensen van Zeeland tot Friesland en van Limburg tot uh, Noord-Holland. En ook dat je mensen hebt die specialisten zijn, die zich zo verdiepen in een onderwerp dat een kabinet daar met angst en beven de discussie mee uh, tegemoet gaat, want dat houdt een kabinet echt scherp. U bent bang dat met uw 60 uur per week nu altijd dat u geen tijd meer hebt... om inderdaad dat werk in het land te kunnen doen. Ja, nee, ik heb de afgelopen periode een commissie jeugdzorg mogen voorzitten... die echt heel belangrijk uh, werk heeft gedaan... in het proberen te verbeteren van de jeugdzorg. Op dit moment is er een commissie van Kamerleden die je nauwelijks ziet. Maar die kijken dus terug op de wijze waarop de toenmalige regering... de bankencrisis heeft aangepakt. Uh, en dat zijn hele belangrijke dingen... En dat andere noemde ik u al. Ik ben blij dat we kamerleden hebben. Laat ik maar eentje noemen als uh, de Jacobi, wereldberoemd in Friesland. Ik moet daar niet aan denken dat we met 100 kamerleden minder ook regionale kamerleden zouden hebben. Joost de Verne van de VVD, bent u er ook bang voor? Uh, ik ben daar niet zo bang voor. Ik, denk dat het, uh, ik ben het vanzelfsprekend eens uh, met uh, collega Heijnen dat er uh, een belangrijke controlerende taak voor Kamerleden is. Net als een wetgevende taak. Alleen, dat kan ook met honderd Kamerleden. Uh, de reden waarom het een goed idee is, uh, en daarom staat het ook in het regeerakkoord... is dat de VVD, dit kabinet, streeft naar een uh, kleine effectieve overheid. En als dat, uh, daar worden nu belangrijke stappen voor gezet. Maar als het kleine en als het... effectief wordt, wordt het daarmee ook beter en doelmatiger? Wat ook de bedoeling is. Uh, uh, ja. Want? Maar uh, dat houdt ook in... dat Maar geeft u het eens aan, uh, hoe, hoe, hoe kan dat dan? Nou ja, als je, als je uh, uh, de overheid uh, kleiner maakt en effectiever laat werken... Uh, uh, dan heb je, uh, heb je minder mensen nodig om hetzelfde of, uh, of, of minder taken te doen. En dat betekent ook dat je uh, een logisch gevolg daarvan is... dat je minder mensen nodig hebt om het te controleren. Uh, uh, en dus ligt het voor de hand om ook de Kamer te verkleinen. Bovendien vragen wij van uh, uh, de overheid uh, die nu kleiner moet worden... Uh, een offer, uh, ook in een aantal mensen. En uh, de VVD is dan niet bang om daarbij ook in eigen vlees te snijden. En uh, is het niet raar om ook de volksvertegenwoordiging te verkleinen. Ja, meneer Heijnen. Nou ja, uh, dat de VVD een kleine overheid wil, is denk ik wel bekend. De Partij van de Arbeid wil vooral een goede overheid Een overheid die ervoor zorgt dat... Maar het argument van meneer uh, Teverne is dat dat kan. Een kleiner... Het parlement ja, het, dus kan wel degelijk leiden tot een doelmatiger uh, parlement. En dat, dat ben ik dus niet met hem eens. En ik voel mij ook gesteund door een vergelijking met uh, buitenland. Gewoon allemaal keurige West-Europese democratieën. Waar in ieder land het aantal volksvertegenwoordigers... ten opzichte van het aantal inwoners veel lager ligt dan hier. Dus er zijn daar veel meer parlementariërs... Uh, ten opzichte van het aantal inwoners dan hier. Wij zijn echt al nu... Het land met een van de kleinste parlementen. En ik vind het heel knap van de VVD om te bepalen dat het desalniettemin nog veel kleiner kan. Uh, wij denken dat een goede overheid gebaat is bij een sterke volksvertegenwoordiging. En dat is een kwestie van kwaliteit. Maar ook een kwestie van kwantiteit. En laten nou we ook niet vergeten dat het een, een echt Nederlandse traditie is dat ons parlementair stelsel het mogelijk maakt om met betrekkelijk kleine groeperingen... een zetel in de Tweede Kamer te verwerven. Dat is de vrees inderdaad, dat kleine ja. partijen door een hogere kiesdrempel... als je met minder zetels gaat werken, die partijen niet meer binnenkomen. Hoe realistisch is het voorstel eigenlijk, meneer Terverna van de VVD? Want het gaat natuurlijk om een grondwetswijziging... die moet dan, dan twee keer worden goedgekeurd door allebei de Kamers... en de tweede keer zelfs met een tweederde meerderheid. Hoe ja. realistisch is dat? Nou, net zo realistisch als andere grondwetswijzigingen en uh, daar uh, zijn er uh, regelmatig uh, uh, voorbeelden van in het verleden, dus uh, dat kan nu ook. Uh, overigens uh, is het, is het um, um, wat de heer Heijnen zegt, uh, dat is juist dat we uh, niet een overdreven groot parlement hebben, maar... Um, Nogmaals, vergeet niet dat we tot 1956, want toen pas is de uitbreiding van 100 naar 150 leden geweest, uh, uh, het, het, het dus niet zo lang geleden is dat we, uh, dat we die uitbreiding hebben gehad. En bovendien, uh, we, brengen, uh, uh, we schatten het parlement niet af, hè? dat is kleiner iets. Nogmaals, dat past ook uh, bij, uh, bij een ontwikkeling uh, die uh, op andere uh, terreinen bij de overheid zichtbaar is. Uh, dus we moeten niet doen alsof, uh, alsof de democratische controle stopt, in tegendeel. Uh, ik wijs ook nog eens op dat de Nou, dat is in ieder gaan... geval. Mag ik, mag ik u daarmee onderbreken? Oh. Want wij hebben uh, alleen maar tot nieuws in tijd. En uh, zeker geen verlenging. Ik, ik, het is duidelijk voor tegenstander Joost Taverner van de VVD. Ik dank u hartelijk. En ook Pierre Heijnen van de Partij van de Arbeid. Heel hele goede morgen. Brengt bij man. het einde van dit Radio 1-journaal. Het gaat verder met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Naar het nieuws.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 deze is een geek aan de pinpas, alle betalen jullie hebben. Bon, Maar in La france kan jullie in eens betalen met de geld content. Waarom? Oberal waar u hier het logo van Maestro ziet, is gratis betalen met de pinpas, die mogelijk. mogen. Net als aan de maison, Dus ook de baguette, de fromage en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, wa? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 eurocommissaris Kroes vindt dat het kabinet minder kritisch moet zijn over Europa. Dat zegt ze in een interview in de Telegraaf. Naar aanleiding van de crisis in Griekenland zou het kabinet sieren om Europa ook te verdedigen... en niet alleen geld terug te vragen, zegt de eurocommissaris. PVV-leider Wilders zegt dat een buitenlandse groepering eind vorig jaar concrete plannen had om hem wat aan te doen. In een gesprek met het AD zegt hij dat de dreiging uit de Caucasus kwam. Informatie die de veiligheidsdiensten kregen was dusdanig serieus dat vluchten naar het buitenland is besproken. De Amerikaanse oud-first Lady Betty Ford is overleden, zoals de weduwe van de Republikein Gerald Ford, die van 1974 tot 1977 president was. Na het presidentschap van haar man werd ze behandeld voor haar verslaving aan alcohol en pijnstillers. In 1982 richtte ze in Californië haar eigen kliniek op, Betty Ford Center. Betty Ford is 93 jaar geworden.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 Al vanaf 46 euro per auto. Kijk snel op ikvaar naar engeland.nl Dit is Radio 1. Tros Nieuws Show. Presentatie Peter de Wie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur komt Jos van Ommeren. Hij is verkeerseconoom aan de VU. Dat besluit om nu eindelijk die A4 aan te leggen. Is dat eigenlijk wel verantwoord? U hoort straks zijn antwoord. Daarna de opstand in Syrië, die duurt al vier maanden. En... Ja, er wordt uh, de afgelopen nacht, of gisteren, is er weer opnieuw enorm gevochten. Er zijn dertien uh, doden gevallen, hoorde ik net. Uh, tijd om te worden bijgepraat door oud-diplomaat Petra Stienem. Het derde onderwerp is de Space Shuttle. Ja, daar gaan we afscheid van nemen. Dat hebt u onmiddels begrepen. En het laatste onderwerp dat uur is het nieuwe plassen. Wat is dat nu weer? Ja, wat is dat nu weer? <lacht> ja, wat is dat nu weer? Dat nou, nieuwe u plassen. Maar even. <lacht> ik, ik zat trouwens net te denken, dat is heel anders voor dames als voor heren. Maar dat moeten we straks... Echt, plassen? Uh, ja, ja. <lacht> ja, ja nee, maar ook Het waar... nou ja, nieuwe plas is anders. Ja, vooral voor precies. de mannen gaat er wat veranderen. Ja. Nou, Het heeft te maken met de aparte opvang van urine. Dat kan ik u alvast al wel verklappen. Goed, om tien uur komt Tine van Houts. En dan gaat het natuurlijk over de ontwikkeling in Engeland. Of ze komt niet hoor, ze zit in Engeland. Maar we hebben contact met haar rondom de schandaalpers en de regering. In het Hogevest komt wel hier naartoe. Die neemt de nieuwe boeken mee. En Kim Hoorweg, zangeres, jonge zangeres. Ging voor ons naar het eerste van de drie concerten van Prince... op het North Sea Jazz Festival. En als het een beetje mee zit, zingt ze zelf ook nog iets. Een heel mooi lied. Dat hopen we maar. Zometeen. De schulden van leerlingen op ROC's zijn heel hoog. Gemiddeld 8700 euro. Maar eerst. Een belangwekkende uitspraak die de gemoederen eigenlijk al bijna de hele week bezighoudt. Precies, want 16 jaar na de val van de Bosnische enclave Srebrenica... is de Nederlandse staat alsnog aansprakelijk gesteld voor de moord op drie Bosnische moslims. En die uitspraak van het Haagse gerechtshof wordt door deskundigen baanbrekend genoemd. Want tot nu toe werd de verantwoordelijkheid voor de mislukte missie in Bosnië... altijd op het bordje gelegd van de Verenigde Naties... Premier Rutte heeft gisteren, na de ministerraad, gezegd dat het kabinet nog niet weet of de staat in beroep zal gaan tegen de uitspraak. En volgens de premier ligt de zaak zeer gevoelig en zal het kabinet de tijd nemen om advies in te winnen. We gaan praten met Paul Koedijk, voormalig onderzoeker van het NIOD. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent twee keer in Srebrenica geweest, hè? Nou, uh, een paar keer, ja. Een, een paar keer. Ja, maar ja. Wat heeft u daar gedaan? Uh, nou, het eerste bezoek was uh, toen we net met het onderzoek uh, begonnen... om uh, op uh, aandringen van Defensie met eigen ogen te zien... in wat voor knikkerpotjes, zoals we dat dan noemden... Uh, die Nederlandse militairen zaten. Maar eigenlijk zelf al meteen te begrijpen uit, uh, hoe de situatie was... dat ze daar in een onmogelijke positie zaten. Hmm. En toen hebben we de hele enclave verkend. We zijn uh, op het fabriekscomplex geweest in Potentiari... waar het hoofdkwartier van het bataljon was. We hebben een aantal van die observatieposten aan de rand bezocht een aantal dorpen die in, in haast waren verlaten... door de mensen die, uh, ja, toen de aanval van de Bosnische Serviërs kwam... en die nog bijna zo bij lagen als toen ze weg waren gegaan. En het werd u toen iets heel erg duidelijk, toen u daar was? Meer dan wat u van tevoren al wist? Nou ja, het, inderdaad zo dat als je in de, in de hoofdstad van Srebrenica staat... en je kijkt omhoog naar de heuvels... en dan zie je dus inderdaad de, de, de Servische bunkertjes... Zie je, ja, die kun je, kun je bijna met het blote oog uh, kun je die zien. Dus het geeft inderdaad wel iets aan van in militair opzicht... dat het, dat het inderdaad een hele, hele lastige lastig te verdedigen positie was. Het grote verhaal was natuurlijk de bijna 7000 mensen... die daar gewoon afgeslacht vermoord zijn. De rechtszaak ging over drie mensen. Heeft u daar op een of andere manier nog onderzoek naar gedaan... of mee te maken, of speelde dat toen eigenlijk helemaal niet? Jawel, ja, dat is een van de dingen waar we ook naar gekeken hebben. Ik heb mezelf een bijzonder bezig gehouden met de gebeurtenissen... die uh, direct na de val op 11 juli... Uh, zich hebben afgespeeld uh, met name rond uh, Srebrenica en Poterciari. Dat is het dorpje net ten noorden van Srebrenica, Se waar dus het Nederlandse hoofdkwartier was. En er is dus ook aandacht besteed aan die kwesties van... Uh, ja, uh, die nu aan de orde zijn geweest van al die mensen die wilden blijven... en niet mochten blijven en ja, hoe dat dan gegaan is. Althans, ik heb geprobeerd dat zo goed mogelijk te reconstrueren. Ja, want je probeert een chaos te reconstrueren. en Dat is ja. niet altijd even eenvoudig. Wat kon u reconstrueren? Want wat wij als krantenlezers, eigenlijk weet, is vrij globaal dat er in ieder geval deze drie mensen werkten voor het uh, bataljon daar. En... Ja, het ligt, ligt iets. Uh, ja, gaan, dat zal gaan. wel. Ja, dat, dat <laughs> moet was, wel. Want er is één ja. elektricien ja. die werkte voor het bataljon. Ja, die werkte voor het bataljon. Uh, dus zijn familie heeft, uh, uh, is, is partij in het, uh, in, het, in, het, in het proces. En de andere partij is uh, Hassan Nohanovic, dat was een van de tolken van Dusbet. En zijn aanklacht geldt. Uh, uh, zijn familie, dat zijn, zijn zijn vader en zijn broer en zijn moeder, die alle drie zijn uh, omgekomen. Nou, ten aanzien van die elektricien was het zo dat uh, uh, die, die was medewerker van Dutchbed en die is ja door, door al een reeks van misverstanden en vage gebeurtenis is die ...weggestuurd van de, van, de, van de compound. Terwijl hij nou, eigenlijk had moeten blijven volgens terwijl... de regels te plekken? Ja, ik heb uh, dat toen ook onderzocht. en blijkt het, in ieder geval formeel gesproken... ...nog even los van het morele vraagstuk... ...of je mensen wel of niet weg mag sturen. Maar formeel gesproken had hij uh, recht om te blijven... ...omdat hij gewoon werknemer was geweest... ...van uh, de opeenvolgende Nederlandse bataljons. Hmm. En in dat opzicht had hij dus recht op bescherming... ...en had hij met het de enclave uitgemogen. Met de... Uh, ouders van Hassan, er ligt het iets anders. Uh, die vader die was uh, lid geweest van een speciale onderhandelingsdelegatie. Drie mensen die samen met Karmans, met Mladis onderhandeld hebben. En in die hoedanigheid mocht hij blijven van, van, uh, uh, van het bataljon. En dat was, uh, dat was zo geregeld. Dus die, die onderhandelaars mochten ook mee naar buiten. Waarom nou, hebben die ze, mensen ze dan geen pasje gegeven? Nou... Het punt was dat de, uh, wat uh, Dutchbed niet uh, heeft toegestaan is... Um, kijk, die, die, die vader van, van Hassan die zei, die mocht blijven, maar die zei van... Ja, ik blijf alleen maar als mijn zoon en mijn vrouw ook mochten blijven. En die twee mochten niet blijven... En toen heeft hij ervoor gekozen om met, uh, met ja, zijn gezin mee te gaan. En zijn andere zoon, Hassan, ja, die bleef toen achter. En werd daar nog een speciale uh, reden voor gegeven... waarom vader wel en de kinderen niet uh, mochten blijven? Nou Ja, wat ik zeg, de, de vader was omdat hij dus een, een soort ja, onderhandelaar was geweest. En daar dan kennelijk een soort bescherm-, recht op bescherming aan ontleende. En voor die andere, uh, in ieder geval voor zijn zoon, Gold... dat hij, ja, hij een van de mannen was op de compound die allemaal weg moesten van die compound. En, en dan kom je in een heel, ge, heel ingewikkeld... Um, uh, uh, ja, ook, ook morele kwestie van... waar daar tussen al die vluchtelingen... die op dat fabrieksterrein zaten... Um, op elkaar gepropt zaten heel veel mannen. De Bosnische Serviërs wilden die mannen... Uh, ja, die, al, sowieso moesten al die mensen weg. En uh, de Bosnische Servius begonnen... Uh, ja, die, die mannen en vrouwen van elkaar te scheiden... en apart uh, af te voeren... En DutchBet heeft daar aan meegewerkt. En ja, als je dan spreekt met de mensen die toen ter plekke het commando voerden. van wat waren nou die afwegingen om daar aan mee te werken. Ja, en dat heet dan ja om, om erger te voorkomen. Omdat ze bang waren dat als ze geen medewerking zouden verlenen. dat het ten eerste een enorme uh, chaos zou worden op die compound. Want er was geen eten meer, geen drinken meer. Maar uh, enorme uh, hygiënische toestanden waren slecht. Uh, geen medicijnen meer, dus er, er was een soort humanitaire noodsituatie. In de Bosnische Serviërs lieten dat natuurlijk ook maar gebeuren. Die gebruikten dat als een soort drukmiddel. Dus er moest iets gebeuren, die mensen moesten weg. En um, ja, vervolgens zijn die mannen zijn gescheiden van die vrouwen... zijn apart afgevoerd en dat was dan... Ja, zoals ze dan zeiden, van ja, die moeten gescreend worden... of er geen oorlogsmisdadigers uh, bij zaten. De uitkomst van die posters, in ieder geval van die ene man die u noemde... die gewoon echt daadwerkelijk ja. voor het bataljon werkte... en daarom al recht had op zo'n pasje... Ja. die uitkomst zal u dus niet verbaasd hebben van deze... Nou, wat, wat het, verba het, ver het verbazingwekkende uh, is... is, is zeg maar, de, de, de juridische redenering die gevolgd is... waardoor de de eindverantwoordelijkheid verschoven is van de, van de Verenigde Naties... naar de Nederlandse regering. Want dat maakt op zich niet zoveel uit voor... Kijk, die man had mogen blijven of het nou onder uh, vn commando was... Of, of Nederlandse zeggenschap. Dus dat, dat dat erkend is, dat verbaast me niet. Want dat had ik zelf ook al geconstateerd. Maar het verrassende is dat die, in die verantwoordelijkheidsdiscussie... Dat uh, de bal nu neergelegd is bij de Nederlandse regering. Waar die tot nu toe altijd volhield van ja, maar het is on, eigenlijk is ons pakje niet, niet, want het was een VN-operatie. Verbaast u dat? Nou, ik vond het een, wel een hele interessante. Uh, het was toch uiteindelijk een Nederlandse precisie? Ja, Weliswaar onder, onder VN-mandaat. Ja. ja. Nou ja, het lastig is. Maar goed, dan kom je een beetje in van die juridische redeneringen. Wat, kijk, de, men heeft. Wat ik het zo uit, uit de uitspraak opmaak, is uh, dat men zegt. kijk... Aanvankelijk Nederland stelt een, een bataljon onder VN-commando. En dan regel je praktisch wel wat dingen voor de bataljon, maar eigenlijk is de VN degene die het bataljon aanstuurt. Maar vanaf het moment dat die enclave valt, begint dat eigenlijk te verschuiven. Want dan, uh, dan gaat ook de Nederlandse regeringen zich mee bemoeien. Want dan, ja, dan is de vraag van wat, wat moet er met het bataljon gebeuren, wat moet er gebeuren met al die mensen die daar, die daar zijn. En eigenlijk is de reden in geweest van nou, die, die, die verantwoordelijkheid is. Eigenlijk de, de facto is die verschoven van de VN naar de Nederlandse regering. En op het moment dat je constateert dat de Nederlandse regering eigenlijk die formele verantwoordelijkheid heeft. en dus alles wat daar gebeurt, eh, wat, wat soldaten doen, eh, wat ze nalaten. valt dan formeel onder verantwoordelijkheid van de oh. Nederlandse regering. Verwacht u eigenlijk dat die staat uh, nog beroep gaat aantekenen? Ik weet niet. Ik denk dat ze in een lastig pakket ja, zitten. Zegt uh, u even dat dilemma, want het is een groot dilemma. Ja. Nou, dat, um, kijk, ze hebben tot nu toe altijd volgehouden, het is een VN-operatie. En ze hebben uh, ook nooit, ze, ze hebben wel medeleven betoond... maar ze hebben nooit formeel verantwoordelijkheid willen nemen voor datgene wat daar gebeurd is. De vraag is natuurlijk of je zo'n positie, uh, die misschien ook nog allerlei implicaties heeft... als het gaat om schadevergoedingen, of je die zomaar kunt, kunt, kunt, kunt opgeven... Aan de andere kant is er inderdaad natuurlijk dat morele element van... Ja, ja, Jan Pronk had het al over dat hij dat hoopt dat de staat het fatsoen heeft... om niet in beroep te gaan. wordt fatsoen. <kwijls> ja, maar... De staten hebben zelden fatsoen. Hmm. En uh, dan gaan de, de, de, de, de staatsraison, uh, de raison d'etat, zoals dat dan zo, uh, zo mooi heet. Hmm. Gaat dan een rol spelen en dingen worden gejuridiseerd. En dan gaat de emotie en het morele toch er vaak aan. Want ja, maar dat, Kouders... is wat, dat is nou precies wat, wat, wat, wat Pronk zo, zo, zo heeft gestoord. Hè? Dat het dat, dat morele eruit gaat. Hij ja. zegt, de Nederland moet excuses aanbieden. En gesprekken aangaan over compensatie. Dat ja. dat dat is nou juist dat element, dat morele element... wat volgens Pronk tot nu toe zo uh, schrikbarend heeft ontbroken. Ja. Maar ja, dat is het probleem natuurlijk bij alles... wat in, in, in, in het juridische wordt getrokken. En dat, is, dat krijgt een soort, bijna een soort eigen, eigen dynamiek. En uh, als je op het een toegeeft, gaat dat onmiddellijk ten koste van het ander. En dat, is, uh, dat zie je natuurlijk niet alleen bij dit soort dingen... maar dat zie je uh, wel bij andere, bij andere zware onderwerpen ook dat op het moment dat het heel erg in het juridische traject gaat... Dat, ja, die emotie, je kunt het wel beleiden, maar het mag verder geen, geen consequenties hebben. Maar vindt u wel hebben. dat hij gelijk heeft? Nou ja, ik vind, ik vind wel dat hij, uh, dat hij daar een punt heeft. Ja. Want de, de manier waarop Nederland ermee omgegaan is, is natuurlijk... Natuurlijk buitengewoon krampachtig en halfhartig uh, altijd geweest. Want zou dat beroepen op fatsoen, zou dat nog een hele dure hobby kunnen worden? Want om uh, uh, uh, um het flauw te zeggen, het, is natuurlijk, het gaat hier over drie mensen. Maar ja. nou, misschien impact... gaat het wel over 7000. Nee, naar nou, nou, mijn idee kan het, kan het niet over die 7000 gaan. Maar daarvoor is het belangrijk om even toch een onderscheid te maken. Want het valt me op dat het ook, uh, uh, en dan niet ten nadele van jullie, maar dat je in de media nog steeds ziet. Dat uh, er heel ongenuanceerd wordt gekeken naar dit probleem. Er wordt nog steeds, zie je ook uh, in de publiciteit van de afgelopen dagen, er wordt het wordt het een beetje voorgesteld alsof die 7000 doden, van we inmiddels ongeveer weten dat die hier zijn geweest, dat die allemaal ik zeggen, in de omgeving of onder de ogen van Dutchbed zijn vermoord. En dat is niet zo. Je moet een duidelijk onderscheid maken tussen mannen die uh, een achterbleven in, in Potocciari bij dat Nederlandse bataljon die of zijn afgevoerd... of die in de naaste omgeving van het bataljon zijn vermoord. Want daar hebben waarschijnlijk enkele honderden moordpartijen plaatsgevonden. Maar de, de bulk van, uh, van de slachtoffers, dat waren mannen... die uh, op het moment dat de Bosnische Serviërs aanvielen... en het duidelijk werd dat de enclave niet te houden viel... die er zelf voor gekozen hebben om uit die enclave te ontvluchten... Nou, en tijdens die vlucht, bij die uitbraakpoging uit die enclave en vervolgens de, de tocht die ze gemaakt hebben, de helse tocht die ze gemaakt hebben naar veilig gebied, zijn ontzettend veel mannen uh, zijn, uh, uh, of gedood uh, door hinderlagen, mijnen, velden, noem het allemaal op. En een heel groot deel is opgepakt en vervolgens naar executieplaatsen afgevoerd en gedood. En de vraag is natuurlijk of die groep, die uh, zelf gekozen heeft om weg te gaan, en waar. Dutchbeth wist, wist ook niet, die vroeg ook, maar waar zijn al die mannen ineens gebleven? Dus die wist dat niet. Dus ik denk niet dat je kunt zeggen dat um, die verantwoordelijkheid... Die, die zich uitstrekt tot die mannen die echt daarin potentiari waren... dat die zich ook zal uitstrekken tot al die duizenden mannen... die. Ja, soms op tientallen kilometers afstand uh, van het Nederlandse. En daarom is ja. dus die uitspraak over die drie echt een geïsoleerde uitspraak. Nou, Waar ja. nog wel andere nou, bij ja. zouden kunnen komen, maar ja. het gaat niet over die grote groep. Kijk, er zijn uh, van, van de compounds zijn een paar honderd uh, mannen zijn weggevoerd in de, in de weerbare leeftijd. En die uh, zijn voor het grootste deel zijn die vermoord. Dat waren die mannen die gescheiden werden toen ze die compound moesten verlaten. Dus dat is één groep. En de andere groep, alleen die is, die, is heel die is moeilijker te identificeren... is dat, wat ik net zei, in de naaste omgeving van, van Potachai... want niet al die vluchtelingen konden ook op die compound... die zaten ook een beetje in fabriekscomplexen eromheen... en dat werd heel provisorisch werd dat bewaakt door Dutchbed. Maar in die naaste omgeving zijn mensen vermoord. Een aantal Dutchbed-soldaten hebben ook in ieder geval één zo'n executieplaats gevonden... en daar ook foto's van gemaakt en dat ook gemeld... Mm. Dus die aantallen, zou ik u zeggen, ja, daar, daar zou ook deze redenering op van toepassing kunnen zijn. Maandag is het 16 jaar geleden, er zijn diverse manifestaties, bent u daarbij? Ik moet even kijken, er is in ieder geval een manifestatie uh, uh, op het plein uh, uh, maandagmiddag. Oh. En toevallig ben ik in de buurt, dus uh, de kans bestaat dat ik daar wel even naartoe ga. Ja. Want u voelt dat er buitengewoon betrokken bij, hè? Ja, dat is. Dat is als je met zo'n uh, zo verschrikkelijk zo intensief en bezig bent geweest, dan uh, laat je dat gewoon niet meer los. Mogen we u hartelijk dank zeggen voor uw. Uitleg. U hoorde Paul Kouderk, voormalig medewerker van het NIOD. Hij deed onderzoek dus naar de val van Sabrina op 11 juli 1995. Aanleiding is de uitspraak van het gerechtshof... waarin de staat der Nederlanden aansprakelijk wordt gesteld voor de moord in ieder geval op drie moslimmannen. Hartelijk dank voor uw kost. Op de Amsterdamse ROC's blijkt een groot aantal leerlingen te worstelen met schulden. Zo is gebleken uit onderzoek dat de gemeente Amsterdam onder de 34 MBO-scholen heeft uitgevoerd. Gemiddeld staan de jongeren voor 8700 euro in het krijt. Bij zes verschillende schuldeisers, vaak zonder dat ze dat zelf beseffen. In het ontstaan van die schulden speelt het bezit van blackberries en smartphones een cruciale rol. Zonder zich te verdiepen speelt in de consequenties van hun aanschaf... verbinden de jongeren zich aan abonnementen die ze zich helemaal niet kunnen veroorloven. Over deze gang van zaken gaan we praten met Liliane van Lier. Ze is directeur van onderzoeksbureau SARV International. Goedemorgen. Ja, uh, de Blackberry komt eigenlijk uit de zakenwereld, hè? Klopt. Ja, en, uh, maar die jongeren die vinden dat fantastisch. Ja. Dat is toch eigenlijk ook wel raar, toch? Ja, wat is raar in deze tijd? Nou dat is nooit ontworpen voor, de, voor, de, voor jongeren, zal ik ja. maar zeggen. Ja. En dat geldt voor de smartphone natuurlijk ook. Ja, nou dat is maar net hoe je er naar wil kijken. En in die zin zou het interessant zijn om die vraag te stellen bij de producenten ja. van deze artikelen. Ja. Um, klopt, BlackBerry is, uh, is gemaakt in eerste instantie voor de zakenwereld. Uh, ja. En ook uh, in die hoedanigheid bekend en groot geworden. Um, en als je naar kijkt van wat voor soort telefoon is dat... dan is het een uiterst functioneel ding. Dus uh, je kan er heel veel mee. Uh, met je ja. toetsenbordje in je hand uh, ga je de hele wereld rond. Ja. En zij uh, hebben dat uh, waargenomen en gezien van... verdomd handig, die ja. is van ons. En wat zijn de valkuilen uh, als je zo'n... Uh, een ding aanschaft of een smartphone of een Blackberry voor de jongeren? Uh, in eerste instantie niet, want je bent jong en je bent jongeren en je ja. hebt uh, jij en je 500 beste vrienden. En wat moet je daarmee? Ja. Communiceren dag en nacht. Ja. Dus dat ding is gewoon van levensbelang. En daar, maar dat, dat is ook nog wel aan te schaffen. Dan uh, komt Die schuld die begint daarna pas, hè? Ja, klopt. Dus je, je hebt uh, behoefte aan dat ding. Dus je gaat naar de winkel en je ziet daar al die dingen... die al jouw vrienden en vriendinnen ook hebben. En je denkt, ja, nou die moet ik ook hebben. En op dat moment is uh, dat geldaspect uh, niet zo heel erg present. En hoe komt dat? Ook door de wijze waarop het wordt aangeboden. Dus ja, en de wijze waarop het wordt gebruikt. Want laat het misverstand bepaald niet bestaan dat die BlackBerry gebruikt wordt om met elkaar te telefoneren. Maar dat is amper het geval namelijk. Dat wordt steeds minder. En dat komt ook omdat zij de pingfunctie natuurlijk hebben. Dus pingen is gratis. Pingen is een soort sms'en. Het is een ja. soort sms'en, ja. Uh, maar dan gratis. Dus, ja. En dat betekent dat als ik een Blackberry heb, maar jij niet, mm. dan kunnen wij niet pingen. Nee. Dus wat ga jij doen? Ook een Blackberry. Blackberry halen. Blackberry halen. Maar, ja. net de, maar als dat gratis is, wordt het toch lastig om 87. 100 euro schuld bij elkaar Ja, maar dat gaat door de manier ja. waarop het wordt aangeboden. En hoe, ja. gaat, hoe wordt het dan aangeboden? Nou, je gaat naar de, de gemiddelde telefoon- ja. gsm-aanbieder. En dan ken je wel die, die uh, aanbiedingen. Die gaan van ja. telefoon gratis. Ja. Uh, en uh, 300 gratis belminuten. Nou, ja. hoe klinkt dat? Nou, dat is... Gratis. Gratis? Ja. Hebben. <laughs> en, uh, en dat klinkt ook als... Uh, oh, daar kan ik wel even mee door. Ja. Maar hoeveel is 300 gratis belminuten? Ja, zo op. Ja, is zijn, dat zo? Dat zijn twee gesprekjes per dag van 10 minuten. Daar kom je niet mee uit. Daar kom je niet mee ver. Oh. En zelfs als je één gesprekje voert, dan ben je ook al één minuut kwijt. Ja. En vanaf dat moment gaat de teller gewoon lopen. De dat teller gaat lopen en jij bent dus je te goed kwijt. Dus er wordt veel meer te goed. En lukt dat werkelijk dan om uiteindelijk uh, gemiddeld dus 8700 euro schuld te krijgen. Want het bedrag is wel buitengewoon hoog. Ja, het is exorbitant hoog. Uh, maar dat betekent dat uh, zo, zo is het natuurlijk niet. Het totaalbedrag is niet van alleen van een mobiele telefoon. Maar wel een groot deel. Het, het gaat eventjes om in welke wereld leven deze jongeren. Dus zij zijn met elkaar opgegroeid in een wereld waarbij ze non-stop met elkaar in contact zijn. Dat is voor hen een, echt een kwestie van leven of dood. Het is, het is eten, het is drinken, het is slapen en je bent in contact met elkaar. Nou ja, er is ook een onderzoek waarin blijkt dat als ze een week lang niet... Uh geen internet hebben, dan worden ze depressief. Ja, nou ja. ik denk wel eerder dan een week. Okay, ik goed. denk al na drie uur gemiddeld. Hm. Um, en dat heeft, het heeft echt te maken met, uh, met de onderlinge communicatie intact houden. En ze zeggen zelf ook, het gaat helemaal niet om wat we met elkaar bespreken... maar wel dat we met elkaar in contact zijn. Ze zeggen zelf ook, het gaat meestal nergens over. Maar het gaat er wel over dat je steeds even moet kunnen connecten... en contacten van waar ben jij wat ben je aan het doen, met wie ben je, ja. et cetera. En maar dat betekent even ja? het verschil tussen... Ja. Pingen is gratis, dus hoe komen ze dan aan die hoge schuld? Want daar zit natuurlijk een vraagteken. Um, het gaat erom dat het pingen gaat vooral over het steeds afstemmen van wat, hoe, waar. Maar als jij echt iets meemaakt, dan gaat dat niet via de ping. Dus dan gaan ze wel degelijk bellen. En waarom dan niet? Omdat je dan zo in de volheid zit van datgene wat je hebt meegemaakt, dat moet live. En live bellen is nog steeds qua belevingswaarde het, aller, het, het allerbeste, het allergrootste. Maar zou je niet uh, zeggen dat de mobiele telefonie, net als de alcoholindustrie een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft hier, dat je bijvoorbeeld een, een signaaltje of zo, dat je waarschuwt wanneer je een bepaalde kredietgrens overschrijdt of, of wat dan ook? Ja, ja dat, dat, zou, uh, dat zou eigenlijk wel... Uh, ja, aan te raden zijn. Ja, ook okay. beetje... in hun eigen belang natuurlijk. Want het, het is vrij onvoorstelbaar dat het over dit soort schuldenbedragen gaat. En dat die uh, telefoonmaatschappijen dit maar moeten laten passeren. Het lijkt me een vrij dure hobby. Ja, maar de telefoonmaatschappijen verdienen daar natuurlijk enorm op. Toch nog weer. Dus hoe richt je het zo in? Want uiteindelijk zijn die schulden inbaar. Kijk, als jij een telefoonabonnement uh, afsluit... kun je dat niet doen onder je... Uh, uh, tot je 18e kun je dat niet zelf doen. Dat moet een ouder voor je doen. Dus je gaat met je ouder naar de winkel. Daar ben je in die geweldige luxe etalage van al die mooie bling-bling dingen. Op dat moment staan er ook nog drie vrienden om je heen. Of die vrienden die je aan je vrienden doen denken. En jij ziet die en die wil ik hebben, mam. En van tevoren weet je natuurlijk al... Dus papa en mama draaien uiteindelijk voor de schuld op. Mama moet tekenen of papa moet tekenen. Aha. En papa of mama zegt als het maar niet duurder dan 30 euro per maand is. En dan hangt er zo'n mooie aanbieding. 30 euro per maand met gratis toestel. Dus dat toestel lijkt gratis. En dat toestel is het ding wat de jongere ziet. Dus je denkt, zo, dat is mooi, is gratis. Maar de verrekening van het toestel zit in de hoogte van het abonnement. En dat betekent dat ze gaan bellen, dat ze er binnen no time overheen zijn... maar geen signaal komt er van de aanbieder van... hallo, je bent er overheen, doe even rustig aan de rest van de maand... Wel komt er een signaal als je een prepaid-card hebt... en je belt goed is bijna op, ja. dan waarschuwen ze je wel. Ja, en dan moet je Ophogen. als een razende naar de supermarkt ja. of weet ik veel wat Precies. allemaal... En dan moet je het bijstorten. Precies, maar andersom niet. En er zijn wel uh, kleine uh, zijwegen waarbij ze zeggen... ja, je moet dan naar de site, want daar kun je dan zien hoeveel, hoeveel je hebt verbeld... en dan ja. kun je daar zien hoeveel je nog hebt. Maar dat doet natuurlijk niemand. Nee, dat wil ze niet nee. weten nee. ook. Maar want het wordt wel tijd dat daar iets, dat daar iets gebeurt. Absoluut. Ja, ja. Okay, het gaat om het, om het geweten van... Uh, hoe gaan wij met deze doelgroep om? Oké, okay. dankjewel. Liliane van Lier van SARV International. Het ging over de schulden waarin jongeren zich storten. Eh, om allemaal van die leuke apparaten te blijven houden. Ik heb er geen eens een. Nou, dankjewel. We gaan zo meteen verder. Ja, Dan gaan we het over de A4 hebben. Ook zo wat, ja. ja.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 Sparen, beleggen, hypotheken. Dit is Radio 1.